Freddy van Tijn met het NOS Journaal. PVDA-leider Diederik Samson reageert laconiek op uitspraken van Felix Rotterberg. In Vrij Nederland serveerde de pvda corrivé Samson af als partijleider. Rotterberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 2017 samenstelt. Samson zei dat hij echt even geen tijd heeft om op de uitspraken te reageren, omdat andere zaken zijn aandacht eisen, zoals het vluchtelingenprobleem. In het interview zei Rotterberg dat hij vindt dat Lodewijk Ascher de waarde van de PvdA overtuigender kan uitdragen dan Samson. De strijd tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK leidt verder op. Bij een PKK-aanval op een busje in Oost-Turkije zijn tien Turkse militairen omgekomen. Ook de Turkse luchtmacht heeft vanochtend een aanval uitgevoerd. Dat was op een basis van de PKK in Noord-Irak. Daarbij zouden tientallen PKK-strijders zijn gedood. De luchtaanvallen van het leger zijn een vergelding... voor een aanslag van zondag op een militair konvooi bij de Turkse grens. Daarbij kwamen 16 militairen om het leven. Twintig patiënten van de IC van het VU Medisch Centrum in Amsterdam zijn verplaatst omdat de elektriciteit is afgesloten. Eén patiënt moest vanwege een spoedoperatie naar een ander ziekenhuis worden gebracht. In de buurt, in het zuiden van Amsterdam, in Buitenveldert, is een waterleiding gesprongen waardoor hele straten zijn ondergelopen. Volgens Waternet is er tijdens werkzaamheden een grote transportleiding geraakt. De waterleiding is afgesloten en er wordt gewerkt om het gat dicht te krijgen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven opgeroepen die het water weg gaan pompen van de straten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de overlast gaat duren. De afrit van de A10 bij de VU is afgesloten. Dat leidt tot files op de ringweg en andere wegen in de buurt. Het weer. De komende uren valt er nog een enkele bui. Vanuit het noorden neemt de buigheid in de loop van de dag af. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt van 16 graden in het noordwesten tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad file richting Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Tussen het knopende De Hoek en het knooppunt de Nieuwe Meer staat 9 kilometer. Dus vanwege de wateroverlast bij het VU Medisch Centrum. Op de ringmeer van Amsterdam is de afrit S108 aan de zuidkant van de stad nog in beide richtingen dicht daardoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige gids. Zoals ook de volgende artiest. We kennen hem allemaal. Hendrik Nicolaas Theodor Simons roept naar mijn Oftewel Heintje. de kerkraar op 12 augustus 1955. Bij een Nederlandse zanger die als kindsterretje in de jaren 60 bekend is geworden. Onder natuurlijk de naam Heintje. We zien Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. Zijn bekendste nummers is wellicht bij mama. Een andere grote zijn ik bouwdieren. Een slag. Een zin Ik zing een lied voor dit. Ik hou van Holland. Oma, lief, Oma, lief. En jij bent de allerbeste. Dat is iets minder bekend Gevoemen, dacht onze vent, ik krijg een paard, dus Himmel uit zijn kinderbroom. Nachten, ze moest je vaak een traan vellen. Dan prevelde zij in.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 de Sandy, pseudoniem van uh, Sandra Remeren. met Ik ben verliefd op John Travolta. En daarvoor hoorde u die Blok en Jongen waard met mijn opa en de volgende twee artiesten. En samen een zangduo. Nog meer dan 46 jaar draaien ze mee in de Nederlandse muziekwereld. Mede dankzij verschillende muzikale koerswijzigingen. Het duo waar ik het over heb... Uh, zijn Ruud Schaap, geboren in Den Helder... op 22 maart 1946... en zangeres Trudy van den Berg geboren in Grotebroek op 23 april 1947. En uh, ze treden op onder het duo Saskia en Serge. En op 29 april 2004, leuk om te weten, werden Saskia en Serge benoemd... tot Ridders in de Orde van Oranje Nassau. U hoort ze nu, Saskia en Serge, het Zomer in Zeeland. Ochtend in Zeeland, een dorp aan een De wereld voor haar voeten weg zal zinken, Nu zij door tranen zijn schip weer weg zitraal. Kersen.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 Laat ze maar gaan, wees gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan, als we dood zijn is het te laat. Hey! Zie de voeren, de een de rokjes, vaaien, is kant en broderie, tot boven aan hun krip. Zie de voeren, de kussen, de rokjes, draaien, naar achter en naar voor, zo gaat het steeds maar door. Rust, het kan geen kwaad, laat ze maar draaien, laat ze maar gaan, als we dood zijn is de de Limburgse zusjes met Boer Dans, en daarvoor de zangeres zonder naam, met Kersenbloesem in Jokahama. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort iedere dinsdagochtend. Tussen elf en twaalf neem ik u mee op reis. Terug in de tijd met alleen maar mooie oud stalige muziek. Het hits uit de jaren dertig, veertig, vijftig, zestig en natuurlijk de jaren zeventig. En als u een deel van het programma gemist heeft, of u denkt ik wil het nogmaals beluisteren, Iedere zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma nogmaals herhaald. Onderweg zometeen Connie Fink, Rob de Nijs, maar eerst nog zo'n kindsterretje, Bobby Klein met ChopperShock, shok, Oude sok. zet hem op, Oude sok.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 So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 met de oude gitarist. En ook hoort u nog Rob de ijs voorbij komen met Het Werd Zomer. CFM Zandvoort. De volgende dames heeft u straks ook al gehoord. En nu hoort ze nu nogmaals. De Limburgse zusjes, een duo afkomstig uit de omgeving van Weert... dat Smartlap en Levensliederen zong. En actief was tussen 1957 en 1968. En het duo bestond uit de Ria Roda en Rosie Beelen. En de Boerineke dans is een van de bekendste nummers die u straks hoorde... En nu een iets minder bekend nummer, de Limburgse zusjes met waarom. Waarom, waarom moest ik van je houden? Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen? Pas op voor hem, hij breidt je toch niet trouw. Maar als ik in je armen lag, vergat ik dat...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 Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinettes, de modinettes. Wij zijn de meisjes van conventie, Atelier, wij doen steeds aan de modeling. Wie in haar jonge jaren dit graf goed heeft geleerd, kan heel veel geld besparen, ook als zij emigreert. Nederland land op aarde heeft handigheid zijn waarde. Het is een kapitaal en internationaal. Wij zijn de meisjes van Confectie Allorie de Modinair. Dat was zwarte Riek met de Modinettes en daarvoor hoorde u het Noorderbar trio met Hoe heter, Hoe beter. En de volgende heren kregen een gouden gezet voor hun hit Het strand, stil en verlaten. Een Edison voor het album Ter land, ter zee en in het café. Ze kregen negen gouden platen en zeven platina platen. En sinds april 2003, dat was tijdens de lintjesregen, zijn Henke... Pliquet en Willem Mulder, Ridders in de Orde van Oranje Nassau. En u weet waarschijnlijk al over wie ik het heb. De havenzangers, Nederlands volks- en feestmuziekband uit de stad Apeldoorn. U hoort ze nu met Toosje van de Vierpont. Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas. Daar kun je Toosje op de pont zien zagen. Als dochter van de weerbaas, als ik haar zie, voel ik mijn hart zo slaan. Mijn toon. Jou, op de veerpont gaan varen als man en vrouw een hele leven lang. Op zekere dag vertel de toosje. Bang, ja. Weer bond gaan van.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 Net in de winter, oh wat handig is het koud TV was er nog in die dagen niet bij Daarom sta ik hier, omdat mama zei Laat me dan maar, laat me dan maar, laat me dan maar doen Laat me dan maar doen Nico Haak en de paniekzaaien met Lama da maar doen. En daarvoor hoorde u muziek van de havenzangers met Toosje van de Vierpond. Het zit er weer op. Zandvoort uit Zandvoort. Moet u weer een weekje wachten. Volgende week ben ik er uiteraard weer. Volgende week dinsdag vanaf 11 uur. Hier op de lokale omroep en reisje. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u het programma een deel hebt gemist of helemaal hebt gemist, of u wilt nogmaals beluisteren aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Adèle Bloemendaal. Maar eerst die Wim Sonneveld met de Katootje. En ik zeg nog een hele fijne week. En tot ziens. Ik ben met cadeautje naar de botermacht gegaan. Naar de botermacht gegaan. Ze komen maken wat ze wou. Ze gaan maken wat ze wou. Ze gaan maken wat ze wou. Ze maken wat ze, ze, maken wat ze, ze, maken wat ze En ze maken van boter een domini, een domini, pardon. In de kark in de karak In de kark in de kark domini. Een dominee. En domi dominee en domi dominee en de suster nietie en zuster, niet key, en zuster, niet en, zuster, niet en ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw pardoes. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw Kijk in de kar, de dominee In de kar, ik de, de dominee domi, domi, nee, Een dominee, een dominee En mijn zuster, die heet die En mijn zuster, die heet die En mijn zuster, die heet die En ze maakte van boter Een toverheks, een toverheks Verdus Ik zei je bakke, ik zei je bakke In de kar en de kar ziet de dominee, en de kar en de kar ziet de dominee. En en mijn zuster die die die, en mijn zuster die die, en mijn zuster die die. En, zuster, die, die. en ze maakt je van boter een kastelein, een kastelein Bartolus. Urs betalen, urs betalen zij de kastelein, urs betalen, urs betalen zij de kastelein. Kom maar binnen, zit de bevelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zit de In de karak in de karak, zit de dominee. In de karak in de karak, zit dominee. Een baroness, een die dominie, Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zij de toverheks. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverheks. Kom maar binnen, kom er binnen, zij de bafelvrouw. Kom maar binnen, kom er binnen, zij de bafelvrouw. In de karrek, in de karrek zij de dominee. In de karrek, in de karrek zij de dominee. dominee, dominee, in dit kind.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 Aanroepen zee voor vuur, daar zijn de en meisjes. Ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft wel geen enkel zin. Er staan wij altijd binnen de van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, Ah.